Eerst een klomp met het NOS-journaal. Het kabinet heeft in Den Haag de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van vorige week besproken. Volgens premier Rutte is er een belangrijke discussie gevoerd over het signaal dat de kiezer op 15 maart heeft gegeven aan de politiek. Rutte zei dat de politiek er nu niet altijd voor iedereen is en dat er verbeteringen nodig zijn. Dan gaat het onder meer over de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen, de toeslagenaffaire en het stikstofbeleid. De volgende week debatteert de Tweede Kamer over het vertrouwen van de burgers in het kabinet. De politie van de Amerikaanse stad Nashville heeft bodycambeelden van agenten vrijgegeven naar de schietpartij van gisteren op een basisschool.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 Het grondpersoneel op Schiphol durft de ongelukken vaak niet te melden. Volgens de inspectie Leefomgeving en Transport... is de veiligheid van medewerkers op de grond en in de lucht daardoor in het geding, schrijft NH Nieuws. Volgens de inspectie worden veiligheidsregels vaak overtreden. Ze worden brandblussers geblokkeerd. De medewerkers rijden te dicht bij vliegtuigen en parkeren karretjes waar dat niet mag. De medewerkers van grondafhandelingsbedrijven melden die situaties vaak niet... omdat ze bang zijn om een baan kwijt te raken. De voormalig vicepresident Mike Pence moet getuigen in een onderzoek naar de pogingen van Donald Trump... om de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 te ondermijnen. Daar werd al langer over gespeculeerd, maar volgens Amerikaanse media is het besluit van de onderzoekscommissie nu genomen. Het weer, vannacht geleidelijk droog en de temperatuur daalt naar een graad of vijf. Morgen eerst droog, maar in de middag gaat het weer regenen en het wordt een graad of vijftien dan. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 Tim and my cousin tried Reefer for the very first time. En ik heb gezocht naar een motief om ze te haten Maar al dat stukjes heb ik zelf aangericht Ik bedoel voor mijn leven, ook voor mijn dood En ik dank u voor het lukt, en mezelf voor het gekloot En ik dank u voor het eten, dank u voor de pijn Ook al is het niet te vreten, en is dat glas te klein Dank u voor mijn toekomst, roe en bevlekt Dank voor een systeem dat aan alle kanten lekt Ik dank u wel, ik dank u echt als ik was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen okay keek dat je niet veilig was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik trots was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen okay keek dat je niet bij was. Ik zou het laten weten als ik echt was, echt was. Ik zou willen dat ik even kon ontsnappen. Maar verlichting blijkt altijd van korte duur Er wordt al jaren niet gelachen om mijn grappen Ik sta al jaren met mijn rug tegen de muur Ik ben dankbaar, maar ook eenzaam Ben je daar eenzaam in de hemel? Je kan best een keertje meegaan als je wil. Als ik goed was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was, Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij het respos. Ik zou het laten weten als ik echt was, ik was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen ik niet bij Ik zou het laten weten als ik echt was. Zou het laten zien dat ik trots was? Toen keek ik je niet bij het rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was, echt was. Als ik gewoon was, zou ik wreken tot je los was. Op zijn minst wat dichterbij zijn, met een poging tot vol blij zijn. Als ik gewoon was, dan zat ik aan die tafel. En dan deden we dit samen. Waarom doen we dit niet samen, niet samen? Zou ik laten ik weten als ik echt was, echt was?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 night. Nice.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 ik heb al dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al lang onder de eens, aan mij verzeker. Het maak om niet op als jij er niet meer bent. Oh. Ik weet dat ik er niet alles voor je kon zijn. Als je zonder jou ga ik dood van de pijn. Zag, op die eerste dag als ik zo van oh ik wil je in mijn armen like this is all porque sinceramente me recordarte si la soledad, La luna no sale si no te vuelve a ver denk ik, ik om je te vergeten Ik heb vandaag dagen niet geslapen, vergeten Ik ben al een onderdeel eens aan mij bezweken Ik maak al niet op als jij er niet meer bent Baby, yo no tengo apuro Vamos a hacerlo de a poquito Pégate con disimulo, Que si al miedo te lo quito ik geef totdat ik een vols heb verkloot Ik zocht te veel naar aandacht en ik was zo idioot Dat het leek alsof ik jou niet meer zag staan En nu ving je onbereikbaar en is alles misgegaan Sinceridad, tu te fuiste sin necesidad Tu volviste sin necesidad Pero tú te fuiste con tu ausencia y ik tu soledad Ik weet dat ik er niet altijd voor je kon zijn Als zonder jou ga ik dood van de pijn Want toen ik je zag, op die eerste dag was ik zo verslag Ik viel je in mijn armen, maar ik weet niet hoe voor jou Voy a fallear y que voy a enloquecer Het liefste bel ik jou om te zeggen dat ik het allermeest van je hou Por eso como olvidarte, porque ja. sinceramente hueleré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 ¡Gracias!